Een voorspoedige start. Remon Remer, het Journal. Journaal. Kleinere bedrijven krijgen steeds vaker te maken met cybercrime... maar ze onderschatten het risico daarvan. Volgens cijfers van ABN AMRO is 11% van de grote ondernemingen... wel eens via internet aangevallen tegen 23% van de MKB-bedrijven. Grote bedrijven hebben hun beveiliging flink verbeterd... en daardoor heeft het midden- en kleinbedrijf nu meer last van cybercriminaliteit... De file druk is dit jaar met een kwart toegenomen. Dat is de grootste toename in een jaar, zegt de Verkeersinformatiedienst. Sinds 2007 was er een daling, maar daaraan is nu volgens de VED een einde gekomen. Dat komt onder meer doordat het beter gaat met de economie, waardoor meer auto's de weg op gaan. Ook is het effect van wegverbredingen uitgewerkt en zijn er nieuwe knelpunten ontstaan. Op een afrit van de A10 bij Amsterdam is vanochtend vroeg een voetganger aangereden. Volgens RTV in Noord-Holland is het slachtoffer overleden. Door het ongeluk was de afrit Kadoule op de A10 tijdelijk afgesloten. Na een paar uur werd de weg weer vrijgegeven en loste de files snel op. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer op de snelweg terecht is gekomen. In China hebben reddingswerkers de eerste doden geborgen... na een aardverschuiving van zondag in het zuiden van het land. Meer dan 80 mensen worden nog vermist... Door de aardverschuiving zijn tientallen gebouwen op een bedrijventerrein ingestort. Er bestaan grote verschillen tussen de prijzen die gemeenten rekenen voor dagbesteding en begeleiding. Dat schrijft de Volkskrant. Mensen met eigen vermogen of een inkomen van meer dan modaal moeten honderden euro's per maand betalen... nu de gemeente de tarieven bepalen. Tientallen mensen met een beperking zijn inmiddels met deze zorgen gestopt, omdat ze die niet meer kunnen betalen. En dan het weer. In de ochtend is het nog op veel plaatsen regenachtig... Maar in de loop van de dag wordt het vanuit het westen wat droger. Het blijft wel bewolkt. Het wordt vanmiddag 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze de ongelukken op de A1 naar Amsterdam... tussen Muidenberg en Diemen, 8 kilometer. De A9 richting Amstelveen vanuit Diemen... tussen de Graasbappelplassen en Houdendrecht, 3 kilometer. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen op de A9... tussen Haarlem-Zuid en Battenverdorp, 3...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 van het op Zondag, hadden we het over die andere kerstplaat, hè? Driving Home for Christmas van Chris Ria. Maar dit is er ook uit hoor, Albert Ja, Jan. deze hoort er ook bij. Ja, Mariah Carey, hoorde. je. En All I Want for Christmas is You. Het is uh, acht minuten over drie uur. Welkom terug. En in uur twee hebben we de volgende onderwerpen. Uh, ja, meestal is de evenementenagenda rond de klok van half vier... Uh, op de zondag altijd wat korter. Dan, uh, dan op de zaterdag. Omdat, maar nee, hè? Maar nee, hè, want nee. Uh, ik keek vanmorgen op de evenementenagenda... er kwamen er toch weer een paar evenementen bij aanstaand weekend. Dus er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp... en in en rondom de ijsbaan natuurlijk. Maar uh, wat er allemaal te doen en te, te zien is... Uh, dat allemaal rond de klok van half vier bij de evenementenagenda... Uiteraard gaan we straks even uh, kijken naar de tussenstanden in de voetbal-eredivisie. Nou, één verrassing is er al vandaag. Ajax verliest in Groningen. Ja. Ja, 1 tegen 0 voor de FC Grunning. Maar goed, wij gaan het, het, het rond de kwaad, tussen kwart over drie en half vier... gaan we even kijken hoe de tussenstanden zijn van de, de overige wedstrijden... die om half drie zijn begonnen. Verder hebben we natuurlijk uh, tussen de muziek door uh, Zandvoort nieuws in het kort. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar de lokale zender ZFM. Dankjewel, Albert-Jan, voor die wijze woorden. Ja. We hebben de zin in. Uur 2 van Zandvoort op zondag. Een hele goede middag. En uur 2 niet alleen de informatie he, voor Zandvoort en de regio... maar ook heel veel lekkere muziek. Nou, mocht jij jouw favoriete plaat ook willen horen... laat het ons even weten. Bel Albert-Jan op zijn 06-nummer of 043 30393 je wilt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 Zfm. ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Ja, ladies and gentlemen, hier is Coastown.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 Kijk, je kerstboom al. zien hem wel. Zie je hem staan, Albert Jan? Ik zie hem. Ja, mooi hè? Je kan er niet omheen. Ja, je nee, kan er wel omheen. Nou, Ik kan ja, er. Ja. Ja. Je kan er wel omheen, maar hij er wel. Zo groot is hij nou ook weer niet. Het valt best wel mee. Dus nou, we hopen dat het allemaal gelukt is met de kerstboom... en dat je klaar bent voor de kerst. Joh, de Adam Lambert, dat was de Ghost Town. Ja, en dan moeten we de kerst nog krijgen. En dan ga je het alweer hebben over de nieuwjaarsreceptie. Ja, maar dat is, uh, <tossimus> dat is eigenlijk meer of meer een oproep aan verenigingen en instanties die nog niet uh, ja, bezig zijn met de voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie. Maar wellicht dat dit een, goed, een goed, uh, goede suggestie is. Want verenigingen kunnen zich tijdens de nieuwjaarsreceptie 2016 presenteren. Vlak na de komende jaarwisseling wordt er voor de vijfde keer op een rij een Zandvoortse nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze gemeenschappelijke receptie waarvoor alle Zandvoorters worden uitgenodigd vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 in het jaar rond het strandpaviljoen club Nautiek. Alle verenigingen, zowel sportief als cultureel en maatschappelijk die aan willen sluiten, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via nieuwjaarsreceptie.apenstaadjezandvoort.nl via Zandvoort.nl nieuwjaarsreceptie het idee van een grote gezamenlijke nieuwjaarsreceptie is ontstaan omdat bleek dat er veel recepties ieder jaar op dezelfde dag en wel in hetzelfde weekend plaatsvonden. En dat die werden bezocht door veelal dezelfde mensen. Deze huidige vorm is zeer succesvol gebleken en wordt komend jaar al voor de vijfde keer met veel enthousiasme georganiseerd. Mocht u nog niet op de lijst staan en nog niet weten... van hoe, hoe wij de nieuwjaarsreceptie... Uh, ja, schroom niet en sluit u aan... Bij deze, de, bij deze nieuwjaarsreceptie 2016... op 8 januari... in het strandpaviljoen uh, Club Nautique. En dan is het een kwestie van even een mail sturen... naar nieuwjaarsreceptie... apenstaatje zandvoort.nl nieuwjaarsreceptie apenstaatje zandvoort.nl Nou, dat moet gewoon gaan lukken, albert -Jan. Zo moeilijk is dat dan weer niet. Hè? Nee, klopt. Ja, dat was hem. <lacht> het bericht bij C.R.V voort, we hebben er zin in en We gaan richting de kerst, die mooie tijd aan het eind van het jaar en zie je veel meer erbij. En nu de nieuwe show van Koppie. I'm a love again. lifetime. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, Gert van Kuik, even de oren recht. Daar <laughs> de ruststanden de, de, de, de, de de in de, in de divisie. maar toch pak ik hem nog één keer bij. Beetje flauw misschien, maar goed. De wedstrijd die om half één vanmiddag gespeeld is, we hebben het over FC Utrecht tegen Ajax. Een uh, verlies, drie punten verlies voor uh, Ajax, Wet 1 uh, tegen 0, die wedstrijd. En uh, we hebben tussenstanden van de wedstrijd die om half drie zijn begonnen... De, de, de clubs boven de IJssel doen het goed, hè? Ja, de dat de Heere, gaat lekker. Heerenveen uh, vrijdag ja. gewonnen. En uh, FC Groningen-Feyenoord een tussenstand van 1 tegen 0. Ja, en dan uh, Pek Zwolle tegen AZ. Daar gaat het ook lekker. 2 tegen 0. En om kwart voor vijf, luisteraars, begint de klapperen van de dag. Heracles Almelo ontvangt Vitesse. Uiteraard houden we de wedstrijden ook in de tweede helft voor je in de gaten. Hier bij Zandvoort op zondag. Meer muziek onderweg waaronder desk for Weird News and I'm your baby tonight. Wat mis we de muziek? En I'm your baby tonight, hoor je. Zodat ik de evenementenagenda, maar eerst deze van Armin van Buren. It's me Upon the bridge I Deze van Kevin de samen ja. met Hermin van Buren. Looking for your name. Jawel, het is inmiddels twee minuten over half vier geworden. Tijd voor de evenementen beginnen met... Hoe heet hij ook weer? Looking <lacht> you for your name. Oh ja, Albert Young, dat was het. <lacht> ja, terwijl uh, luisteraars, terwijl er uh, een dikke ijspret is op de ijsbaan... en natuurlijk overal op de foto van de snow globe... en uh, de jazzliefhebbers genieten van een prachtig jazzconcert... in uh, Theater de Krocht gaan wij beginnen met de evenementenagenda. En dan zou ik zeggen, Rob, heb je even? Ja, tuurlijk, goed. We gaan allereerst naar het Zandvoortsmuseum... want daar is momenteel tijd voor het Wintertheater in het Zandvoortsmuseum. Tot 10 januari 2016 presenteert het Zandvoortsmuseum... een tentoonstelling over het theater in al zijn facetten. Gastcurator Fred Rozenhart heeft een groep kunstenaars... bereid gevonden hun nieuwe werk te tonen in dit, thea thea in dit theatrale thema. Zang, dans, toneel, drama's, circus en nog veel, veel meer. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum nog tot 10 januari 2016. Meer informatie hierover kunt u uiteraard teruglezen op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl nou, De ijsbaan is nog maar net open, maar op 15 december is het alweer tijd... voor het eerste evenement op de ijsbaan, namelijk het, het fluit. Ketelkurling. Ook dit jaar komt er weer een gezellig evenement... de Fluitketelcurling, georganiseerd door Maarten Mulder van Fit at Beach. Vorig jaar was het een geweldig succes met groot publiek en hele leuke teams. Elk team heeft zijn eigen kleding, thema, ook hier worden prijzen voor uitgedeeld. Dat voor de eerste keer op 15 december om 8 uur s'avonds en het duurt tot 10 uur s'avonds gaan we poelen En dat doen we in Williams Pub. En de Williams Pub aan de Halterstraat 44... organiseert dit pooltoernooi uh, met meerdere avonden. En de eerstvolgende is op 16 december van 7 tot 10 uur... in het Williams Pub Halterstraat 44. Het Williams Pooltoernooi. Ik weet niet wat dat is, maar tegen de kerst... krijg je steeds meer ladies' nights ook. He? Wat moeten wij dan? Ja, geen idee. Geen idee. <lacht> nou, dan gaan we eens even kijken. Goed, de allereerste ladies' cocktail night... Is wederom in Williams Pub aan de Haltstraat 44 op 17 december. Dat begint om 7 uur en duurt tot 10 uur s'avonds. Zin in een avondje gezelligheid met je vriendin, buurvrouw, moeder of wie dan ook. In ieder geval een Ladies Cocktail Night in Williams Pub op 17 december vanaf 7 uur. Diezelfde dag op 17 december is er om half 8 een Ladies Night. En wel in de bioscoop Circus Sandvoort aan het gasthuisplein nummer 5. En wel Mannenharten 2. De Ladies Night is een avond. Uh, speciaal in de bioscoop Circus Zandvoort voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, een filmpje pakken... nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje... want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is ook natuurlijk een tasje vol verrassingen. De films in Ladies' Night zijn wisselend van thema... van romantische komedie tot musical tot tranentrekker. Laat u verrassen, dames, op 17 december om half acht... in het bioscoop Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje vijf. Prijs per persoon 13,50 euro, inclusief hapje en drankje. Ik moet de volgende keer een langere filler verzinnen, Rob. Goed, dan gaan we weer om terug naar Williams Pub. Want op 18 december vanaf 8 uur s'avonds tot 3 uur s'nacht... is het live muziek met de partyband Baseline. 18 december is partyband Baseline bij, ons, bij uh, Williams Pub... voor een topfeestavond. Deze, ba Deze band laat iedereen swingen... Met een van zijn repertoire en de beste dance classics uit de 70 en 80 jaren... met onder andere Cool in the Gang, Dan Hartman, Earthwind and Fire, Sister Sledge... Michael Jackson en vele, vele anderen. Dat allemaal uh, live muziek met partyband Baseline... op 18 december vanaf 8 uur s'avonds in de Williams Pub aan de Halterstraat 44. En op 19 en 20 december is het rond de ijsbaan ook erg gezellig... want dan is het weer tijd voor de kerstver aan zee. Op zaterdag 19 en zondag 20 december bent u van harte welkom... op de Zandvoortse Kerstveer rond het Raadhuisplein. Een mooie gelegenheid om uw kerstinkopen te doen. De kinderen vermaken zich ondertussen prima op de ijsbaan. Toe aan een opwarmertje na het winkelen. Kom dan gezellig even langs bij de koek en de zopie. Stint bij de ijsbaan. Of reserveer een gezellig tafeltje bij een van de vele restaurants in het centrum. 19 en 20 december vanaf 3 uur middags tot 9 uur s avonds. Ook op 19 december vanaf 4 uur is er een sprookjeswandeling ge gepland. En dat uh, is dan uh, op zaterdag 19 december wordt er een gezellig centrum van Zandvoort... wederom een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor kinderen uit Zandvoort aan zee en de regio. Meer over deze sprookjeswandeling kunt u terugvinden op de website www.sprookjeswandeling.nl www.sprookjeswandeling.nl op 19 december vanaf 4 uur. Gaan we wandelen? Ja, dat gaan we ook doen. En dat doen we op 20 december om 10 uur s morgens. Terwijl het duurt tot 12 uur is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt als vanouds. Anytime de oude halt. Heerlijk wandelen in Zandvoort. Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op de website... www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl Goed, dat weekend is de kerst. Fair, dat had ik al gemeld. En de beachpopzingers laten ook van zich horen, want zij treden op bij Rabbel. En Rabbel is gevestigd aan de kerkplein nummertje 7 op 20 december. Op zondag 20 december treden de beachpopzingers belangeloos op bij de Rab bij Rabbel. Bij mooi weer zullen zij buiten op het terras optreden en als het weer het niet toelaat, zullen ze binnen hun optreden verzorgen. Dat allemaal op 20 december bij Rabbel Kerkplein nummertje 7, de beachpopzingers Live. En wat er ook gebeurt op 20 december is een ander wandel-evenement... en wel Zandvoort Loopt. Zandvoort Loopt voor Serious Request 2015. Zandvoort Loopt voor Serious Request 2015... is een bijzondere hardloop-evenement in Zandvoort-aan-Zee... en wordt gehouden op zondag 20 december 2015. Startpunt Beach Club nummertje 5 aan Boulevard Pauluslood nummertje 5. Uh, meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op www.zandvoortloopt.nl. www.zandvoortloopt.nl. Dan zijn we er nog niet, want op 20 december is er om 1 uur tot 6 uur een kinderdisco. Zwingen, dansen en plezier hebben op de discovloer tijdens Williams kinderdisco. Daar heb je hem weer, Williams, op zondag 20 december van 1 tot 6 uur. Williams Pub, Haltstraat 44, 20 december, vanaf 1 uur, tijd voor een kinderdisco. En last but not least, op 20 december is het ook weer tijd voor onze klassiek liefhebbers... met een geweldig mooi... Concert en wel van de Maastrichter Staar. Een traditioneel terugkerend kerstconcert hier in Zandvoort. Dat speelt zich allemaal af in de Rooms-Katholieke Agatha kerk Entree is 20 euro en het begint allemaal om drie uur. Classic concerts, liefhebbers ervan. U mag het niet missen, Het kerstconcert met de Maastrichter Staar. Meer informatie over dit Classic Concert. en natuurlijk over alle andere Classic Concerts kunt u terugvinden op www.classicconcerts.nl. Www Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. Ben je ruim zeven minuten verder? Ben je ook één weekje verder? Ben je jij... één weekje verder? Ja. Ja. Een weekje verder. Dat waren de evenementen weer in de, de evenementagenda bij CFM. Daar is voldoende te doen, hè? Ja, we, we hebben gewoon Cindy Salvoorts. We krijgen Cindy Salvoorts. En ook met CFM 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met nu Nick en Simon en pak maar mijn hals. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel? Vliegt er toch nooit ergens heen? Ook al krijg je nog zoveel kansen, gaat er altijd eentje mis. En nadat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Vond het Als je weer een wedstrijd hebt verloren, en je voelt je niet zo fijn. Weet dan dat je extra goed moet zaaien? Wil de oogst wat beter zijn? Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig die vertellen hoe het moet. Komt het eens? Denk, hè Albert -Jan, wat heb jij nou een glaasje water zo vlak voor de evenementen? <laughs> Je had er wel even nodig. Hij ik. hem nodig. <laughs> Jazeker. Nou ja, mocht het allemaal te snel gegaan zijn, hè, die evenementen. Die hele lijst met evenementen de komende weken hier in Zonvoorts. Kijk dan even op de CFM-app onder evenementen. En de app is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. En hier is nieuws. Weer zo'n lekkere gouden houden. I love your smile. Het dan, hè? met Doka pro ProDance. Helemaal goed. I Love Your Smile, de single van Shiny Zo bij CFM op de zondagmiddag. Ja, inmiddels uh, zijn de tweede helften begonnen... van de tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Mag ik de eerste doen? Ja, doe jij de okay. eerste. FC Groningen ontvangt uh, FC uh, Feyenoord... En uh, ja, lange tijd heeft S&G Groningen met 1-0 uh, voorgestaan... maar Feyenoord heeft Tregen gescoord. Tussenstand 1 tegen 1. En dan uh, die andere wedstrijd is Pex Wolle tegen AZ. Daar staat het nog steeds 2 tegen 0, Albert En dan resteert nog de wedstrijd die om kwart voor vijf gaat beginnen. Heracles Almelo ontvangt Vitas. Vitas. Vitas. Okay. We houden de wedstrijden voor je de gaten. De CFM. De Santa Baby is onderweg. De Poeskendoos.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 Believe in you Let's see if you Believe Geshazand. Ik heb hem gesjaasomd. Ik heb hem die vroeg ja, de... die lijst van, van klassiekers. Ja, mooi hè. Poeska ja, ja. en Santa Baby. Uh, nou, een geweldig evenement uh, wat uh, inmiddels is uh, afgelopen... was dat ruim 700 deelnemers bij de MTB Beach Race... Vanmorgen is de jaarlijkse MTB Beach Race verreden... die van Noordwijk via Emuiden weer terug naar Noordwijk leidde. Om 10 uur vanmorgen vertrokken de ruim 700 deelnemers... vanaf de startplaats in Noordwijk. De tocht van 52 kilometer werd bij de mannen gewonnen door Thijs Zonneveld. Bij de vrouwen won Paulina Rooij-Akkers. De deelnemers haalden op sommige punten wel 50 kilometer per uur. Wow. Dus ook weer voorbij. Maar we er goed weer erbij. Ja, zeker. Dus absoluut geen klagen wat dat betreft. Nee. We zit weer bovenop het nieuws, hè? We zitten Ja, ja, ja. ZFM is klaar voor de kerst. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM. En hier is Kaigo. We gaan even dansen zo op de zondagmiddag. Here for you. We'll be passing by and they'll be witching time, just waiting for new. We'll be dancing in the van de vloer, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Buik inhalen, dat komt heel helemaal goed. <laughs> en die mooie trui van je. Wil je hem zien? wwwcfm livenl Kun je live meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg Tina hier in Zandvoorts. Heb je nog een uh, kort bericht, of niet? Uh, uh, nou, dat hoeft niet door. hoor. Hoeft niet. Maar nee, goed, nee, nee, ja. even aanstaande, nog even een ja, e e extra oproep. Niet vergeten, aanstaande woensdag live van twee, van 12 tot 5. De top 40 van de vinyl. Jaren gepresenteerd door Ruud Janssen. En van 6 tot 9, het afscheidsavondje van Beach... Beach Masters. Beach Masters. Stef en Stein, ze houden er mee op. Maar goed, niet getreurd. We zullen weer een goede passende... Vervangingregel. Ja, dankjewel Albertjan. En stemmen kan nog steeds op de Vinyl 40 via de CFM app. Heel makkelijk. Kijk even onder, onder Vinyl jaren 40. En laat je stem horen. Het kan nog tot aankomende nachts.